Aouzebilahi mini shaytonir regime. Bismillahir rahim. Tafsir van Imam Jalaluddin As-Sayyuti, Rahmatullah Tal ala alay Vandaag behandel ik in deze sessie de tafsir. Wat is tafsir? Uitleg, commentaar, toelichting, exegese. Ze zijn allemaal synonymen in het Nederlands. Tafsir komt in veel soorten voor. De Meervoud is tafaseer, zoals tafsir maasur, tafsir fiki, tafsir luga, tafsir Rai, enzovoort. Als u nog meer wilt weten, kunt u de cursus volgen. Certified Professionals Sharia. Ga naar noorani.eu en daar kunt u zich aanmelden. Het is volledig gratis en de cursussen zijn allemaal in het Nederlands. De tafsir Al-Jalanein. Die wordt in alle madrassas, jamias onderwezen. Omdat de methode is Tafzil al-Masur. Dat betekent betekenis van Koranwoorden of versen opzoeken in de Koran zelf. En of in de sunnah, mutawatiir, van de profeer Muhammad sallallahu ta'ala. En daarom is dit een van de beste onderwijsmethoden voor de ulamas. Al-Jalalijn betekent twee jalals. De ostad van Nima Jalal Dussayuti, hij was een uh, Shafi'i hij is ook een Sunni. Zijn naam was Jalaluddin Mohammed bin Ahmed Al Mahali en leefde tot het jaar 1459. Zijn student, een van zijn uh, bekende en meest beroemde studenten, een Alim en, en ook een uh, Kenniswetenschapper van verschillende variaties. Gazajal aludien, Jalaluddin Rahman bin, Abi Bakr al-Sayuti, Rahmatullay, woon die leefde tot 1505. Toen zijn Oestad Mahali overleed was het boek Tafsir van zijn Oestat nog niet afgerond. Hij pakte het op en Imam Jalal sayuti heeft dat verder afgerond. Toen ik klaar was met de, de tafsir, toen dacht hij welke naam zal ik dit boek geven. Zo worden verschillende boeken genoemd naar de auteur. En hij dacht ik geef hem een naam van mijn oostad en van mezelf. Vandaar Al Jalalijn. Want de naam was Jalaluddin en hij was ook Jalaluddin, zijn Jalalijn. Vandaar Al Jalalijn. Zo zijn andere boeken die... Olomas ook moeten bestuderen en daarin broninformatie opzoeken, zoals Tabari, Razi, Kartoubi, Baydawi, Ibn Ghazir. Maar Al-Jalalijn behoort tot een van de top, omdat de methode is van de Sahaba, Redel of Talahanum Hoe is het boek Al-Jalalijn ingedeeld? We vinden het een aantal fasen, ten eerste geeft het een keten van overleveringen aan van hadith en Koranversen. Vervolgens geeft hij ook een reeks aan synoniemen voor Arabische woorden die gebruikt zijn in de Koran. Dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala die moeilijk zijn om te begrijpen en meerdere betekenissen kunnen hebben. Een woord op zichzelf heeft meerdere betekenissen. Maar als je het in een context van een zin gebruikt, in dit geval vers, kan het een andere betekenis hebben. Ik ga heb vooral dus dan ook de uitwerking over legale verklaringen, dat is jurisprudentie, van de versen conform de Shafi-school van jurisprudentie. 4. in context brengen, perspectief en wederzijdse definitie van versen van de Quran Sharif worden met behulp van andere versen. Dit is Dat heet ook wel tafsir Bil tafsir. Voor de schrijver van uh, zijn toelichting heeft hij een aantal commentaarstrategieën bedacht. Zo ook zijn postaat Al-Mahali. Dat was een Asbab al-Nasul. De gelegenheid van openbaring. Dat was er gebeurd rondom de profeet Salah wasallam en de omstandigheden waarin hij op dat moment verkeerde en de volgende dingen. En deze openbaringen die zijn geselecteerd door de versier. De versie is degene die de versier heeft geschreven. Op basis van zuiver mazoor, element. Punt 6. Hij gaf ook aan welke versen, of deel van versen, zocht wel na zich waren opgeheven of opheffende. Punt 7, Imam Bilaluddin Asyuti die benoemt ook 7 of 10 verschillende leerstijlen van de heilige Koran en bespreekt ook kort hun uiteenlopende nadruk. Imam Dallaluddin Asyuti die bespreekt ook de grammatica van de heilige Koran volgens de Arabische taal en legt ook de grammaticaal vormen uit die heeft kunnen vinden in de heilige Koran op zichzelf. Hij verduidelijkt ook vele Arabische en Koranische taaltropen door in te filmen ellipsen die strategisch in de heilige Koran zijn ingezet en door betekenissen van metonomia metonomie voor te stellen. Metafoor gebruikt in de toespraak in de Arabisch. Tot slot, punt 10, vervult hij de historische volgorde, de details en context van veel van de verhalen in de Heilige Koran over de Bijbelse profeten en Jezus, Hezer Isa al -Islam, zijn familie en apostels. Dit deed hij, grotendeels is gebaseerd op de Bijbel en de Rabijnse en Patriotische commentaren, exegese, die meestal voor vroeg-christelijke en Joost's bekering naar de islam was opgeleverd, en dus wat verwaard, polemisch en apocrief materiaal is. Dit element van de tafsir staat bekend in het Arabisch als Israëliët en wordt over het algemeen beschouwd als niet alleen de meest controversiële deel van tafsir al-Jalalijn, maar van tafsir in het algemeen wegens de twijfel van sommige van het betrokken materiaal bij de tafseer. Het is echt zeer erg nuttig om de achtergrond te begrijpen en daarom ook de betekenis, dat zijn de symbolisch of anderzins, van veel van de verhalen van de Koer aan zo weinig als de klassieke opmerkingen hebben ooit kunnen negeren. Sommige van de partizanen van tafseer bil-Mazur en vanaf de dag zijn er ook geleden aanwezig onder de letterkundigen die vasthouden aan elke tafsier van de Koran, die gebaseerd is op persoonlijke mening, tafsirai, en niet is afgegeven door traditie. Dit is verboden, tafsirai, eigen opinie, dat kan niet, en daar is door de eeuwen heen verre tegenop geregeerd door de ulema's eigen sunnat. Het zijn vooral de Wahhabi's, Salafi's en Shia's die hun eigen opinie op nahouden. In dit context, deze context, zegt Ibn Qasir, de echo van zijn leraar Ibn Taymiyyah, in de inleiding van zijn eigen tafzir Al-Koran al-Azim, hij citeert de hadith. Wie van de Koran spreekt volgens zijn eigen mening of volgens die van hem zijn eigen kennis, Laat hem dan zijn plaats in het vuur nemen. Grote schriftgeleerden van de Ahle Suna jamaat zoals Imam Fakhruddin Razi en Al-Ghazali, beweren dat deze hadith moet worden begrepen in een bredere context van de eigen bevelen van de Koran Karim, voor zijn eigen interpretatie, evenals de bevelen van andere hadith. We lezen in de Koran, Sur al-Imran, Juncto Sora Anissa Juncto is een vakterre uh, juridisch die in samenhang In al in waaraan hoofdstuk 3 vers 7 lezen wij Hij is het die het boek heeft neergezonden en zijn versen in die onoverdrachtelijk zijn Ze vormen de grondslag van het boek en er zijn andere versen die beeldig zijn maar degene in wie de hart dwaling is volgen die welke zenen bedoeld zijn en zoeken twee tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah subhanahu wa taala en degenen die vastgegrondvest zijn in kennis, die zeggen wij geloven erin. Het geheel is van onze Heer en niemand trekt er lering uit dan zij die begrip hebben. In surah Anissa nisa 4 het zijn twee versen, vers 82 en vers 83 lezen wij. Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van Allah? Dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt. En als er enig nieuws tot hen komt, het zij over vrede of over vrees, verspreiden zij het en indien zij het naar de boodschapper hebben bewezen, verwezen... En naar hun gezaghebbers, dan zouden degenen die het konden verwerken, het zeker hebben begrepen. En waren Allas genade en zijn barmhartigheid niet over u, dan zouden ze zeker, met uitzonder van enkelen, Satan hebben gevolgd. Imam Jaluddin Sauti schrijft naar aanleiding van de bovenstaande versen, wat ik nu heb gelezen in het Nederlands, het volgende al-Ghazali stelt dat de symbolische versen weliswaar kunnen zijn geïnterpreteerd door individuele lezers op basis van hun eigen mening en begrip, maar dan alleen naar aanleiding van specifieke en strikte voorwaarden. Deze voorwaarden die Al-Ghazali benoemd zijn 1. Dat de tolk volledig vertrouwd is met alle interpretaties van de heilige Koran. Zoals toegeschreven door de profeet Muhammad sallallahu ta'ala en zijn sahaba radiallahu ta'ala alayhi en dat de individuele interpretatie, dus de raai, deze niet weerspreken. Ten tweede zegt hij dat individuele interpretaties niet in strijd zijn met een wetgevend vers. Dat wil zeggen niet in strijd is met de orthodoxe leer van akida. En als derde voorwaarde zegt... Imam al-Ghazali dat de tolk, dus uh, de Mufassir, de, de Arabische taal volkomen beheerst en niet de letterlijke betekenis van elk vers tegenspreekt, zelfs niet met zijn eigen individuele interpretatie. Verder zegt Imam al-Ghazali, zo schrijft Imam al sayuti Het is onwaar dat het horen van autoriteit een bepaling is voor de interpretatie van de Koran al-Karim. Het is wettelijk voor iedereen om betekenis van de Koran te verwerven in overeenstemming met zijn begrip maar met de limiet van intelligentie. Kortom, Tafsir is een bestond al in de tijd, tijd, leeftijd van de profeet Mohammed sallallahu ta'ala en het is ook door de sahaba verder uitgewerkt en uitgelegd aan de taba taba, taba tabaïen, vervolgens aan de grote olomai de karam, olle Kamelin, die dat in stand hebben gehouden en tot de dag verder van vandaag aan verdedigen tegen indringers. Indringers die eigen opinie hebben om wereldse materialistische betekenis aan te geven. Meer hierover, zoals ik eerder heb gezegd, in zet van het professioneel surja, u meer in details, de voorwaarden en dergelijke van een secret leren en de vormen hoe het tot stand is gekomen, mogen alles wat alle jongens en mij verrijken, verrijken, verrijken met de kennis van de islam. Amma te bieden, stad de kulklahu